Ik ben Annemie Rijs en ik ben stadsgids van 2016, denk ik, hè? ja. Nee, 2016, ja. Het probleem is dat met de fusie, dat we ineens twee dezelfde straatnamen hebben en dat niemand in de wijk hier twijfelt aan het nut van dat één van de twee straatnamen moet veranderen omdat je geen verwarring wilt krijgen tussen de ene straatnaam en de andere. Dus dat is ons probleem niet. Wat is ons probleem? dat de burgers er niet in betrokken zijn geworden. Dat is het probleem. En van daaruit dat we dus eigenlijk uh, een beetje verrast waren door de beslissing van het fusieteam, die dan gezegd hebben welke straten moesten gewijzigd worden. En wat heeft het fusieteam gedaan? Die hebben een optelsom gemaakt van elke straat. Hoeveel mensen wonen daar? Hoeveel bedrijven zitten daar? En de winnaar is... Dus als je tien had en een ander had elf, dan had nummerkje elf gewonnen. Er is heel weinig over doorgedacht. En dat maakte eigenlijk een beetje het allemaal wrang, omdat het verschil hier in deze straat echt niet echt groot is. De hoeveelheid van namen. Nu, wij staan hier een beetje dubbel moeilijk, omdat wij volgend jaar ons 100-jarig feest vieren. Ja. Die weten ook allemaal wat hier aan de hand is. Dat we hier ons 100-jarig feest vieren. Een eeuwfeest van de wijk. Die is in 2024 sinds ze die beginnen te bouwen. In 2025 zijn de eerste mensen hier komen wonen. Dus dat leek ons ideaal om dan een eeuwfeest te vieren. En dan krijgen we net zo kort na een vergadering die we hadden. De melding dat de naam van de straat moest veranderen. Ja, dat vonden we het erover. Dan zijn we direct begonnen met een actie. Geen eeuwfeest. Zonder EFS-straat. Dat hangt dus op de huizen. We hebben daar verzet tegen aangetekend. We hebben daar geen gehoor bij gehad. Of voorlopig geen gehoor van gehad. Uh, we hebben brieven gestuurd. We hebben Facebook-mensen uh, uh, geïnformeerd. 100 jaar Hasseltse stadstuinwijk. Daar kunnen we ook nog wat ah, informatie zoeken hè. vinden. Dit was hier vroeger een heel kinderrijke buurt. Dat zie je zo niet direct. Hè. Maar hier woonden gezinnen van zeven, acht kinderen, dus die zijn uitgeweken. Ja, die waren direct ook gealarmeerd, die hebben ook allemaal een petitie mee ingediend. We waren begonnen met een schriftelijke petitie, dat was nummer te doen. dat was een rommel aan worden, dus zijn we overgeschakeld op een digitale petitie. En de petitie loopt nog altijd wel een beetje, hè? die is nog niet opgeheven. En dat is eu zonder eu Petitie.com, daar vinden ze dat op. Hè? Ja. We hebben echt ons best gedaan om het onder het oog en de aandacht van de mensen te brengen. In totaal hebben we meer dan 500 mensen die steun geven. Hè? Nu heeft dat invloed? Blijkbaar niet, want de gemeente hadden dat eigenlijk al allemaal geregeld voordat de burgers op de hoogte waren. En dat kan eigenlijk niet in onze democratische maatschappij, dus dat is... Het kwaad bloed waar ik mee zit, maar de mensen hier hebben natuurlijk ander kwaad bloed, die willen hun straatnaam niet afgeven, omdat hier wonen vier, laat, vier generaties families. Dus van ouders naar kinderen, naar kleinkinderen, naar achterkleinkinderen, naar achterachterkleinkinderen. Er zijn verschillende achterachterkleinkinderen die hier wonen. Dus dat ligt heel gevoelig, omdat ja, het zijn vooral officieren die hier gewoond hebben. Daar zit het vechtersbloed nog altijd in die kinderen. men. We hebben hier ook een aantal argumenten waarom dat we het willen houden. Voor mij, als stadsgids, is het argument verander geen straatnaam die in, in het centrum ligt. Hè. Want de Eefvistraat ligt van Kortesem, ligt helemaal tegen Hoeseldaan. Daar komt eigenlijk weinig volk, toeristisch gezien. Hier komen mensen. Ik doe elk jaar een erfgoedwandeling van de lagere scholen. Dan vertel ik over de EV-straat. Wat heeft dat te maken? Ah ja, met 100 jaar België. Ja, waar kunnen we dat hier vinden? Dan gaan ze naar die steen kijken en dat is eigenlijk een herinneringssteen van 100 jaar België. Eigenlijk zijn dat sporen die een herinnering betekenen voor de aankomende jeugd. Als dat verdwijnt zou dat eigenlijk spijtig zijn, omdat we dan nog wel over de Prinsenstraat kunnen hebben. Waarom de Prinsenstraat? Uh, Prins Leopold en Prinses Astrid zijn hier op bezoek geweest. Die zijn hier in dat huisje binnengegaan. Die zijn daar eigenlijk gaan kijken hoe dat de mensen daar leefden. Dat waren veteranen van de oorlog. Uh, ja, die mensen waren wel e heel erg verrast dat ze bezoek hadden. In de Blijde Inkomststraat zijn ze ook nog een keer op bezoek geweest. En dat was in 1928, in september. Dan hebben we ook een keer de koning Albert hier gehad, want die was dan hier omdat hij de nieuwe school in de Ambachtschoolstraat dat hij die ging inhuldigen. En dan heeft hij ook de tuinwijken bezocht, want er waren ondertussen al verschillende tuinwijken in afstand. En dan, wat hebben we nog uh, als argument, dat we, ah ja, ons groot eeuwfeest uh, gaat dan de provincie, heeft in 1931 een heel groot eeuwfeest gegeven, ter afsluiting van het eeuwfeestjaar. En dat is hier op dat plein doorgegaan, maar dat zag er toen anders uit. Hè. Dat was hier, er stond een heel grote kiosk, dat was een fanfare, de kapel van de soldaten van de 11e linie, die waren komen spelen, de welpjes en de scouts vanuit heel Limburg waren afgezakt naar hier, want die hadden ook al een groot feest op het Leopoldplein omwille van de 100 jaar België. En zijn dan afgezakt naar hier. Hier zaten al de oud-strijders in de kring rondom, rond dat plein dat toen anders eruit zag. Alle maatschappijen van Limburg waren hier. En de maatschappij, dat moeten we nu zo be een beetje bedrijven. bedrijven belangrijke bedrijven. Hè. Die waren afgezakt, die hadden allemaal een vlag mee. Dat stond hier helemaal vol. En de gouverneur van die tijd is toen gekomen en die heeft dan een woordje gesproken. En die heeft dan de steenlegging gedaan. Dat was die steen die daar ligt. En die heeft dan de boom geplant. Dat is de vrijheidsboom is dat hè. Nu, de vrijheidsboom die heeft het niet overleefd, want ze hebben het dan verbouwd. En daardoor is de boom kapot gegaan. En nu hebben ze een nieuwe gebouwd. Dus die boom is maar 30 jaar oud. Ja, dan op een bepaald ogenblik uh, hebben we de Tweede Wereldoorlog. Uh, soldaten zijn in de kampen vastgehouden in Duitsland. Die zijn dan teruggekeerd in 1945. Dan is er op dit plein ook een grote viering geweest van de terugkeer van de Brasselse soldaten uit. De kampen uit Duitsland. Dat is hier ook doorgegaan. Er waren zo allerlei argumenten dat we eigenlijk aangehaald hebben om te zeggen: hier zit een historische waarde die moet behouden blijven. En we weten niet goed welke naam dat kan uh, vervangen, omdat dit is een, deze wijk is eigenlijk gebouwd in het gedachtegoed van de Tuinwijkbeweging. En dat was in de jaren 30, 20, 30. Een nieuwe manier om tegemoet te komen aan de woningnood. Hè. Er werden heel snel woningen hier overal gebouwd en je ziet dat zijn allemaal dezelfde huisjes. Zijn. Dat was uniek in die tijd. En deze architect heeft dat heel schoon gedaan. Want op mijn rondleiding leg ik dan de architectuur ook een beetje uit. Hè. En uh, in de tuinwijk dachten goed, gaat men eigenlijk om die tuinwijk eigenheid en identiteit te geven gaat men die eigenlijk een stukje verbinden, die straten met elkaar, door de namen met elkaar te verbinden. En we waren hier de verbindingen? Het was de Prinsesstraat het feest, de blijde inkomst, want de koning Leopold is nog een keer geweest voor de blijde inkomst. En het EU-feest dat we gehouden hebben ter ere van 100 jaar. Dus die straatnamen dateren van 1930. Dat is toch al een heel tijdje, hè? En... Uh... Ja, dus als we een andere naam hebben, dan doorbreken we ook dat gedachtegoed. Van de straatnaam moeten overkoepelend bij elkaar horen. Hè. Dat is dan de bedoeling. Uh, gelijk dat we hier ook de Willemswijk hebben. Hier een beetje verder zijn die witte huizen En de Willemswijk, die ja, heeft allemaal namen van schilders. Uh, Breugel en uh, ja, Rubens en Van Dijk en zo. Hè. En dan een beetje verder hebben we de... Bloemenwijk, dat zijn Rozenstraat en al de namen van planten en zo. Dus elke wijk heb je eigenlijk een verbinding met elkaar door een verzamelnaam. En wij willen eigenlijk onze verzamelnaam houden. En ja, als ik opteer vanuit de overheid, vanuit het stadsbestuur, van hier maar de korte EFV-straat van te houden... Maar daar voelt dus niemand voor om een voorvoegsel erbij te zetten. Prinsstraat heeft geen voorvoegsel, Blijde Inkomstraat heeft geen voorvoegsel. Het eerste wat nog kan, het enige is een achtervoegsel. Wij vinden dat niet nodig. Maar als ze echt een kop hard willen houden, dan blijft het dat we een achtervoegsel moeten zoeken. We hebben deze morgen vergaderd daarover. En we zullen zien, we gaan daar nu over nadenken, welk achtervoegsel, ik heb er een paar in mijn hoofd, maar. Ja, dit moet eigenlijk een beetje van iedereen zijn, hè. Dus nu gaan we denken, wat gaan we eigenlijk nemen als achtervoegsel? Maar in feite willen we het niet. Daar blijft het bij. <laughs> Wij moeten niet voor stem zorgen, hè. Dat moeten zij zelf doen, maar in feite... Uh, de Eeuwvisstraat in Kortesem is soepelder om iets van naamwijziging te hebben. Ja, bijvoorbeeld, dat kan een dreef zijn, dat kan een weg zijn, dat kan een... Ja, zij hebben meer mogelijkheden om dat aan te passen. En zij kunnen daar ook Eeuwstraat van maken, want wat is hun reden? Zij hebben een Eeuw parochie, onafhankelijke parochie gehad. Dus dan is een eeuwstraat eigenlijk heel aangewezen. Er bestaat nog een eeuwstraat, dat is niet uniek in België. Hè. Tegen Hoelaard hebben ze ook een eeuwstraat. Dus vandaar dat ik dat ken. Dus er zitten zit mogelijkheden. Maar ja, als ze dat allemaal bedisselen zonder de burgers erbij te betrekken, dan zijn ze eigenlijk niet goed bezig. Daarover gaat het, ja. En daarover zijn wij dus wel lastig, hè. Ja, terecht ook. Hè. Wij zijn al van 2018 bezig om het plein te wijzigen. Maar uh, dat plein wijzigen, dat komt er maar niet. Uh, nu gaan ze het plein aan het vrijwilligersplein uh, veranderen, daar gaan ze mee beginnen. Dus van mij en ik bedoel, ik kunnen dat, hè. Maar eigenlijk hadden ze dit eerst moeten onderhandelen nemen, want dit is het oudste plein. Weet je, in dat plein, door dat plein van het vrijwilligersplein, heeft dit plein zijn aandacht verloren. Hè? Vroeger was dit, tot de jaren 50, was dit een heel belangrijk plein. Dat stond zelf op de toeristische kaart van Hasselt. Hè? Ja. En dan is het vrijwilligersplein gekomen. Dat gaat over de vrijwilligers die gevochten hebben. Die mogen ook een plein. Hier zijn het de soldaten die gevochten hebben. Die mogen ook een plein hebben. Hè. Maar nu is de aandacht eigenlijk naar daar verlegd. Maar, ochtom, dat maakt ons niet uit. Maar het moet eigenlijk. kijk, Nu is het helemaal overwilderd. Elk jaar proberen we dat wel een beetje op te kruisen, Maar dat moet grondig aangepakt worden. Hè. Dat is een stukje waar we ook wel mee zitten. Hè. En in 2018 hebben we daar eigenlijk voor geijverd. Omdat we toen onze wijk ook een erkenning heeft gekregen als erfgoed. Dus dat wil zeggen, de mensen mogen aan de buitenkant van hun huis niks meer veranderen. Dat is vastgelegd bij wet nu. Hè? Dus dat is goed dat die erkenning er gekomen is, want anders begint iedereen zo'n beetje zijn fantasieke eraan te doen. Je ziet het eigenlijk al, hè? als je naar de daken kijkt. Hè? Dat zijn nog de originele daken, maar als je dan kijkt een beetje verder, daar op de hoek, dan zie je een heel ander dak liggen. Hè? Hier ligt ook een heel ander dakje. Maar ja, als we maar een beetje respect hebben voor wat het is. Ga, hier zie je ook hè. de dakkapellen eh, zijn allemaal weg. Terwijl oorspronkelijk waren dat dakkapellen. Hè. Daar, Zo ziet je hè. dat. is een dakkapel en daar zijn ook dakkapellen. Hè. Dus die was zo uitsteken. Hè. Dat was eigenlijk oorspronkelijk. Ik kan dat begrijpen dat die mensen dat doen als daar geen wetgeving is. Hè. Die hebben het helemaal weggedaan. Dan, dan begrijp ik dat, dat ze dat doen. En daar heb je ook een wet nodig om dat een beetje leren te houden. En voor die straatnaamwijziging is er ook een wet, de wet van het decreet van 1900, 1977. We hebben dus een heel programma dat we nu aan het opstellen zijn. Dat vind ik wel spijtig, we hebben zoveel werk gehad aan heel die zaak hier. Hè. En, en ja, ik bedoel, nu zijn we zo bezig geweest met die straatnaam. Dat we eigenlijk, ja, ons een beetje als feestwerking aan het zetten zijn. Hè. Maar dit moet eerst opgelost geraken. Hè. Dus nu moeten we kijken wat de mensen van de straat willen. En zien of ze koos zijn of, of ze een naam willen hebben die aansluit bij E-feesten. Dit audiofragment werd u met plezier aangeboden door Soundwave. Check letstunein.be voor meer info.